it <laughs> Aanbevelen Beals Co. Een vriendelijke dames het brede Beels Oh, de heer Biel zegt u? Oh, mag ik dan misschien even weten met wie ik het uitzonderlijke genoegen heb? Ach, gaat mij dat niets aan? Zeg, lief meisje, vind je niet dat dat een beetje erg arrogant klinkt? Dat ijsje? Gos, wat ben ik daar nou opeens van onder de indruk, zeg? Even tot mezelf komen, hoor. Om een lang verhaal kort samen te vatten. Met wie? Nee, zeg. Met de nieuwe secretaresse van de heer Herreburg zelf. Kind toch, dat je me de eer wilt aandoen. Dat moet ik ook weer even bewerken, hoor. Met de nieuwe secretaresse van Jules, zeg. Wat? Nee, ik zeg altijd Jules tegen Jules, hè. Dat mag ik namelijk van Jules. Zeg, oh, voorzichtig. Denk alsjeblieft niet dat jij nu ook Jules kan zeggen tegen Jules, hè. Ik ken Wilde Jules namelijk heel goed. En speciaal zijn verhouding tot zijn secretaresse, dan, hè. Wat? Nee, ik zei niet zijn verhouding met. Ik zei tot. En hoe kom je nou opeens tot met, lieverd? Nou ja, dat ontschoot je dus even. Maar ik weet dus hoe hij over jullie denkt. Ik zal het niet zeggen, maar ik weet het wel. En hij zegt altijd, zul, hij zegt... zodra die geplukte blommetjes denken dat ze me kunnen gaan tutoyeren... schop ik ze de deur uit. En dat is statistisch gemiddeld dan na een dag of drie dus, hè? Dus blijf tot in de uitzonderlijkste arbeidsverhoudingen, meneer, zeggen hoor. Hoe mal het in die omstandigheden ook klinken mag. Het is maar een tip dat je het weet, hè? En als het je nog mocht interesseren, kind... meneer Biels is nog niet op kantoor. Dag, zusje. Zo, weer een goede daad. Het scheelt het schaap toch op zijn minst een dag salaris? Ja, volk van zeevaarders. Wat wil je? Zeevaarders en handelslui... Dat bijt elkaar niet. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. zeggen. Euh, euh, zie je niks arme? Ja, ja. Nou, waarom zeg je er dan niks van? Ach, dat vind ik zo irritant. O, oh, ja? Dat als iemand met een verband op zijn hoofd loopt, dat hij daar de hele dag niks anders hoort dan... Hé, hey, zeg, wat heb jij met je vrouw gevochten? Zeg, waar heb je nou over? Maar hoe zie je dat ik met mijn vrouw gevochten heb? Eh He, ba, nee toch? Wel, nee. Met wie dan? Wat? Zou ik nou juist niet vragen. Nou zeg, nou alsjeblieft even serieus. Hè, waar heb je het over? Hé? He? Nou, over dat verband op je... Wacht even. Is het wel een verband? Nee, nee, nee. Het is geen verband. Nee. Nee, hè? Nee, hè. Precies. Nee, hè. Nee, zeg. Maar uh, wat is dat? Een nest kraaien, is het nou goed? Nee, Nee, nee. Een sloop wasgoed misschien. Op een kilo bevelanders. Met een klep. Ik zie geen klep. Nee, en wat zit hier dan? Mijn klep. Waar is, waar is mijn klep? Waar is mijn klep? Het is een bed. Weg klep, ik ben, mijn, ik ben mijn klep kwijt. Zeg mij een razel maken verloren, hebt, zeg mijn klep. Hé, hey, wat heb je daar in je hand? Dat, dat is mijn klep. Hé, hey, ja, hier, zit mijn klep. Ik kom met mijn klep in mijn hand, hé. Ik met mijn klep in mijn hand. Nou begrijp ik waarom die mama zo gek aankeek. Wie? De portier beneden. Ik denk, wat kijkt die man me vreemd? Ik neem toch normaal mijn pet voor hem af. Neem jij je pet af voor de portier? Ik, ik wel zeg. Dat kost je vandaag de dag een jaar atroceren. Een portier. Nee, dan neem ik alles vooraf, mijn pet, mijn hoed, alles. En als je blootshoofd bent? Kniel ik even. Morgen portier, hup, kraken door de knieën. Waardeert hij hoor. Wil je nog, ja, hij wil nog wel eens terugknikken ook hoor, maar laat ik het niet één keer vergeten. Dat heb ik één keer gedaan. Per ongeluk eerlijk. Ik kom met deze ontslag krijgen. Ja. Hij zegt: ik wens nog wel door mijn baas gegroet te worden. Maar u groet hij niet? Zelden. Ja, ja, daar heb ik ook wel eens voorzichtig naar verwezen. Maar ik kom meteen de wind van voren krijgen, hoor letterlijk. Hij zegt: uh, in welke tijd dacht u dat we leven? Ik zeg: oh ja, dat waren ook was mij even ontschoten. Vraag beleefd excuus. Naar het toestand zeg, denk ik beleef mijn pet af te nemen, maar hij ziet me onverschillig. De klep van mijn pet rijten. Ja, ja, ja, ja. Slecht soort pet anders, hè. Hier, drijft nog steeds kledder. Verwacht je toch niet, hè, dat ze voor tegen de 80 ballen een kledderpet durven verkopen? Met klepschaai, notabene. Na één dag al klepschaai. Zeg, wacht eens. Er zit een dingetje in je haar. Groen? Ja. Groos. Ach. Ja, ja. Twee keer gewassen al. Krijg je er niet uit. Moet er uitgroeien, groeien, denk ik. Nou ja... Het zat vol, moet je rekenen, hè. Pet vol, ga maar na. Toch gauw een kilo of anderhalf kroos, pet vol. Heb je die opgezet? Ja, ik wist dat niet. Wat niet? Ik, ik was hem kwijt. Ik zeg, waar is mijn pet? Nee, weef zegt, ook. Dus ik zet hem op, niet wetend. Ja, wat niet? Dat hij ermee zit te hozen. Oh, zat dat kroos in je boot of zo? Nee, in, in die sloot. Die, die, die, die, die zag van buiten naar binnen te hozen. Die weet dat nog niet, die jongen. Die moet nog leren. Die is nog in opleiding. Oh ja? Voor Krooshozen. Voor Krooshozen. <lacht> <lacht> Voor de Kielerwoche. <lacht> Moenche. 72, de Brazemer, de Hollandweek, noem maar op. Ach, dat is iets van met tijdschriften langs de deuren leuren, hè? Wat? Morgen, chef. Morgen te Hellen. Morgen, Paul, Paul, hier. hier. Te Hellen denkt dat we even aan het opleiden zijn om het tijdschrift langs de deuren te leuren. Het wordt niks, chef. Nee, nee, juffertje, te Hellen. Die zijn we aan het opfokken voor wedstrijdzeiler. Ja. Wat, wat, wat zei je, Paul? Het wordt niks, chef. Daar, Paul zegt het. Dat wordt een waterrat, die jongen. Een topsportertje, goed idee, hè. Schoot me eens te binnen, zeg ik. Denk, Paul, als loper. topatleet, dat verkoop ik lekker op. Een goede immers voor de zaak. Zou ik eigenlijk moeten uitbouwen. Misschien zelf iets sportiefs gaan doen. Hè? Polstok hoog, ik noem maar iets. Net vijftig, ik, ik kan nog van alles. Maar ja, je hebt je zaak op je nek niet. Ga, je, ga jij er maar eens een polstok hoog springen met de zaak op je nek zeggen? Hè? En opeens, ik denk: ik heb het. Nee, vijf, het wordt niks, chef. Paul ook meteen enthousiast, hè? Paul meteen graag meedoen. Kind coachen, conditietraining aanpakken, Paul pak aan. Maar, volgende vraag, wat? Welke tak van sport kiezen we voor die man, hè? Wat is zijn plezier? Waar ligt zijn aanleg? Dus ik vraag hem dat, democratie, tenslotte, hè? in spraak. En medeburg is een hij. weet ik veel hoe dat heet. Ik vraag hem dat: wat denk je dat hij zegt? Hoi. Hoi, nee, nee, Zeg, nee, nee, even eens even voor ter helle, joh. nee, joh. Wat, wat jij zei toen ik je liet kiezen in welke tak van sport jij iets hoogs willen worden. Nou, gaar je in een wat meer zittende tak dus eigenlijk liever wel, hè? Voilà. Ja, zittend winnen, dat trekt mij wel. Natuurlijk, man. Dus wij maar opnoemen ter helle, hè? in welke sporttak je zo al niet zittend kan winnen. Dammen, dammen. Ik persoonlijk zag wel iets in dammen. Dammen? Ik zeg meteen één akkoord. Een topdammer in mijn zaak, zeg, dat verkoop ik op huis, hoor. Maar ja... Het is een denksport. Voilà, en daar ben ik dus wel even op afgeknapt. Dus eigenlijk wel ja. zitten graag, maar denken nee. Ik weet niet, weet je wel? Ja, ja, vreemd eigenlijk hoor. Iemand met zoveel aanleg. Ik zeg nog, jongen, jij denkt als de bestie. Ja, maar ik heb er zo weinig aardigheid in, omen. Ah, ja, oké, okay, goed. Dan zoeken we iets anders, zeg ik. En opeens, zeg, opeens, zeg. Paul, vol wat zei je? Ik zei het wordt niks, chef. Zeilen. naar polsen. <laughs> Ja. Laten we er een wedstrijd zeilen van maken. Nou, pol even. Fabuleus, niet? Even Biels en Co. stofferen met een topzeilen. Dat is me nogal geen dure jongensport, zeg. Koning Augustijn van Griekenland zelf. Over verkomstargument gesproken. De heren Bosraaf en Herenburg kunnen daar een bijstand. Eerlijk, nou? Ja, ik, ik ben er uh, helemaal sprakeloos uh, van, zeg. Ja. En hoe gaat het ja. nou? Hoe ver zijn jullie? Wat, wat, wat wordt het Koen? Zoals ik al zei, chef, dat wordt niks. Ja, hulp hulp. Wat, wat, wat zei je, Pol? Uh, veger en blik, chef. Zo noemen wij dat, veger en blik. <lacht> leuk. Sportaaltje, topjargon. Hoor je het te hellen? Ja. Veger en blik. Hahaha. <lacht> Vertaal het eens, Pol, voor ons. lekker. Gewoon vodden, chef. Met permissie dan. Niks van te maken, dus. Kees zei het ook meteen. Kees? Kees Krat, chef. Ach. Sportmasseur, ah. dat was het begin dus, hè? Ja. Ik zeg tegen Eve, knaapjoe. Dan gaan we eerst eens even bij Kees in het zweethok. Dan ja, gaat Kees ja. eens even lekker aan jouw spiertjes trekken. Ja, ja. Veger en blik, chef. Ja, dat, dat lijkt me sterk hoor, Paul. Eve? Ja, kijk, dat hou je eenvoudig niet voor mogelijk, hè? Maar ah, nee, ah, nee. dat soort sportfascisten een mens toedenken te kunnen verlagen. Zeg. Nee, nee toch? Nee. Nou, man, dat is mensonterend. Dat is te beschamend om te beschrijven, eigenlijk. B Beschrijf? Nou, eh, uh, het is beschamend hoor. Ja? Ja, nou, om maar wat te noemen, hè? Dat begint met uh, kietelen. <laughs> ja, dat begint met kietelen. Ik heb er geen ander woord voor, zo grauw. Uh, loskloppen, dat is het loskloppen, chef. Ah. Ja, ah zeg jij maar ja, ah. Ja. Maar je wil wel even gillen, hoor. Ja, gênant hoor, chef. Mensen van naast de sportpark begonnen te bellen wat er aan de hand was of er een hey. de varken geslacht werd. Een varken? Een mens... En als je dat dan gehad hebt, dan gaat die slager met zijn karateknokkels even op je onvoorbereide skelet staan intimmeren. Ze. Dan weet je helemaal niet meer wat je zegt. Zeg Paul. Veger en blik, chef. V ik was buiten even een paar trainingsrondjes gaan trekken. En ik passeer Kees' de zweethok. En ik zie Kees naar buiten komen wankelen. Een wrak, chef. Kees. Kees. Gebroken. Ja. Aan het eind. En dat voor Kees. Een beer, Kees. Ja. Ja. Ja. Kees. Maar helemaal op. Tranen over zijn kakenkoors, rilling over zijn hele lijf. Ja. Ja. Dat ik zeg: Kees, joh knaap, wat is er met jou? Hij zegt: Veger en blik. Hij zegt, wat verwacht je eigenlijk van me dat ik doe met die muizenklem daarbinnen? Muizenklem? Ja, zo noemen wij dat, chef. Dat is een faktaal weer interessant. Ga door, ga door, Chef. Nou, ik zeg dus, Kees, joh, knaap, ik verwacht van je dat je die muizenklem masseert. Ja. Hij zegt, zijn wat masseert... Ik zeg ze spieren. Hij oh. zegt waar zitten die dan? Nee. Wijs me dan waar ze zitten. En als hij ze niet heeft, breng hem dan niet. Dat is iemand kapot maken. Dat is iemand zijn zelfvertrouwen breken, dat is iemand stuk treiteren. En hij laat zich lang uit op de grond vallen en ligt daar snikkend met zijn uit kundige handen op de zittelste beukensje. Nee. Vol uit, vol veger en blik. Nee, dat wordt niks als u het mij vraagt. Nee, nee, ach, zo, zo, ja, zo. Ja, ja, en toen wilden ja. deze, deze kinderen pesten hier. Die wilden mij nog even wel geteld 100 meter hard laten lopen. Ja, Eef, joh, knaap, ik moet weten wat er in jou steekt niet. Ja. Welke tijd jij in je benen hebt. Natuurlijk! De, de, Natuurlijk! Natuurlijk! Ja. De, Zou ik voor mezelf ook wel eens willen weten welke tijd ik nog in mijn benen heb? De bezettingstijd de jij. Ja, onzin. Ja. en enkel, en wat maakte hij? Wat is het gemiddelde? En hoe ver zat hij eronder? Mooie tijd? Jazeker, zeker. Hè? En, en, en Biels, wat wil je vertellen? Hij haalde het niet, chef. Nee, ik uh, moest onderweg opgeven, ja. Nou ja, maar dat lijkt me een kwestie van, uh, van ongewoonte, Pol. Oh, dat moet met een voorzichtig opvoeren van het schema toch weg te werken zijn, dacht je niet? Veger en blik, chef. V ve veger en blik. Nou ja, nou ja, kijk. In elke sportcarrière zie je wel eens een plotselinge crisis, ...nieuw Paul? Uh, even uit de vorm raken, ja toch? Uh, sorry, chef, maar volgens mij is het een kwestie van vegen... En bleek ja. Nou, dat, nou weet ik het langzaam al wel, hoor. Ook een dooddoende. Dan vergeet je toch wel even gisteren, hè? Ja. Sman's eerste praktijkzeilen. Je kan toch moeilijk zeggen dat daar geen belofte voor de toekomst in school. Mogelijk chef, misschien lag het aan het boottype. Oh, hebben jullie al een boot? Ja, ja, wat dacht je zeggen? Wat voor een scheepje Eve. <laughs> Heb ik hem zelf even op de kop laten tikken. Het kind zelf doen leren van je fouten. Pracht scheepje ter helle. Lijntje poepie. Hoe heet hij? Uh, hoe heet hij? Nee, Eve. Vishandel Jacob, en dan kan je niet meer lezen verder. Ja, nou, maar dat is een kwestie van een, kwestie, een, kwestie van een kwastje verf. He? Kunnen we gelijk even het lekje opsporen. Daar ja, stond namelijk een beetje water in de kajuit. Jou ook opgevallen, Paul? Uh, sorry, chef, dat is geen kajuit, dat is de kaar. Uh, ja, natuurlijk, dat is de kaar. <tie> Ja, ja, wat is ook weer de kaarpool, om alle namen bij dat zeilen? Uh, dat is de bun, chef. Kaar of bun. Kan allebei. Kan allebei. Wordt door elkaar gebruikt. En waar dient het ook weer voor? Je kaar of je bun? Uh, daar bewaren die luiden gevangen vis in, chef. Blijft die leven dus. Oh, dat is handig, hè? Mooi bootje, lijntje, rank, lijntje, snelheid, spuitweg. Ja, wat is het voor een type? Eh, uh, uh, Paul, een uh, vraag voor jou. Uh, was het niet iets van een internationale sterklasse-type? Uh, nou, volgens mij is het iets naamloos, hoor, Shep. Naamloos? Ben je mal, Paul? Dat is dan duidelijk iets van. De, van Vee de van Zij, de, de vishandel Jacob pup, of, of iets dergelijks. Nee, het uh, type! Ja, het uh, type, Shep. Wat is het type van een roestig ijzeren vissersfletje? Gosponnen, wat ben jij vandaag in een defattistische buis zeg. Ter hele onzin, hoor. Je had ons met onze vishandel even over het water moeten zien schijnen. Ik hield mijn hart vast. Ja, dat dat komt. Dat schuitje is zwaar overtuigd, chef. Als je bedoelt dat dit jachtje mij overtuigd heeft... dan ben ik het met je eens, soppel. Nee, het tuig, chef. Ah, ja, die lui op die poelenboot, dat was tuig, inderdaad. Nee, chef, ons zeil, het tuig. Ik bedoel, zo'n zo 25 kwadraten op zo'n klein ijzeren schuitje, levensgevaarlijk, hoor. Trouwens, dat hebt u wel gezien, maar ja, u wilde niet naar de havenmeester luisteren. Ik niet, nee. Dat soort stoere kletskous hebben ik gauw door, hoor. ...dat loopt daar alleen maar een beetje de tanige steigerkoning uit te hangen. De warmgewolde weerprofeet. Van eh, uh, ik zal nog niet te lang op de plas blijven... ...want er komt daar wel eens een vuile bries onder de cumulus hangen. Mensen, nou, terwijl het blad stil was, zeg, geen aasje. Nou, dat soort br bruggenspugers, nou... ...dat ga ik meteen midden in de lui gezicht staan uitlachen, hoor. Ja, ja maar hij kreeg wel even gelijk, chef. Ja, toevalstreffer. Oh, dan gok eens op, die blote voetgangers. Ook al zou het irritant zijn als iemand je constant met z'n tien blote tenen staat aan te staren. Over vuile bries gesproken. Dus jullie kregen wel wind. Wind, wind Een complete orkaan, zegt... terwijl wij notabene met die wrakke schuit... zo langzamerhand midden op die plas waren gedreven, ja? Nee. En ik moet zeggen van, chef... we moeten nou echt naar veilige haven zien te komen... want als die buiten nou losbarst... dan zijn de rapen gaar, hoor. Ja, Eén windstoot in die stomme 25 kwadraat... en we vergaan met man en muis. Chef, heb ik gewaarschuwd of niet? Ja hoor, Paul. Gooi nog maar wat vooroorlogse scheepstermen tegenaan, hoor. 25 kwadraat is 625 volgens mij... Navigeer ze ermee. Daar word ik nooit moe van, hoor. Van dat waterjargon. Wat die me aan mijn kop gegooid heeft. in dat loeiende noodweer. Zegt: Chef, strijk de spinnenbakker, chef. De spinaker, chef. Dat grote bolle voorzeil. Ja, ja, hoor, Paul. Begrijp ik, hoor. En dan tik ik beleefd aan mijn petje. en dan pak ik op het punt van vergaan. bij windkracht 12. Vrolijk de strijkplank en ik ga even de grote bolle spiedenbakken staan te strijken, hè, Paul? Strijken, chef. Neerhalen. Laten zakken. Jawel, hoor, over totaal onverantwoordelijke bevelvoering gesproken. Ik denk hij zal wel weten wat hij zegt. Dat zal dan wel kunnen. Dus ik doe dat. Gauw, gauw. Ik knip met mijn sigaren schaar dat touw door. Nou, maar dan sta je wel even raar te kijken naar dat beesten weer, hoor. Ter Verkeerde touwtje? Nee, het goede. Heerlijk. Maar dan slaat er in hetzelfde gebaar wel met een voor drie maanden aan nat linnengoed over je heen hoor. Dan sta je wel opeens omarmd door duizend elf wasgoed. En dan slaat meneer de orkaan nog eens vrolijk een draadje staal op je blinde benen. Nou, dan ben je toch wel even zwak protesteren overboord slaan hoor. Uh, sorry chef, maar u had gewoon uw schootje moeten laten vieren. <laughs> Pardon, even, even heel rustig, Paul. Vraag beleefd, excuus, maar zou je dat nog even willen herhalen misschien? Dan was er niets aan de hand geweest, Jeff, als u rustig uw schootje had laten vieren. Natuurlijk, pol. Natuurlijk, begrepen. Mijn schootje laten vieren. Natuurlijk, dat is mijn stuurman te helle. Als je vrolijk met iemand je schootje wilt vieren, ga dan een keer met pol uitzeilen. zeilen. Oh, dat lijkt me enig, Koen. Ja. Zeg, maar hoe kwam je weer binnen... binnenboord eigenlijk? Nou, dat is me een ja. sleurpartij geweest, hoor, ja, ja. dat je Dat looie lichaam in dat zeil ja, zetten. Ja. ja, ik had mijn petje al afwikkeld, maar als drijfanker deed hij het nog even mooi, hoor. Ja, ja, klets maar aan, hoor. Ik ben wel zo vrij geweest even het stuur over te nemen, hè. Ga jij je eigen strijk goed maar staan invochten? Ja, nou, op... Uh, op dat moment heb ik alles maar overgegeven, hoor. Op dat moment? Je deed niet anders. Zeg, wat was jouw werk aan boord? Nou, kijk, bij het eerste werk aan boord is eigenlijk meer zeesiek worden, Lien. Zodra zo'n zenuwschip het open water bereikt heeft, is dat mijn werkterrein, ja? Ik bestrijk dan het gebied van de waterverontreiniging, zeg maar. Ja. En zo heeft het ieder zijn taak dus. Ja, kwestie van leren even doorzetten willen, bielswezen. Nee, <lacht> ja, die komt er wel, hoor. En hou ze van je lijf, hè? Je tegenstanders, hè? Je hebt van omgezien hoe dat moet. Wat was dat dan? Ja, sorry, chef, maar ik ben bang. Voilà, Paul, jij bent bang en ik niet. En als daar die lui van die boot met motorkracht notenbenen ons even willen laten zien dat ze nog harder kunnen... dan ga jij als een geslagen hond zitten wuiven... en ik ram ze met mijn stalen vishandel dwars voor hun luxe donderpool. Dat maakt dan wel even het verschil, hè? Het is niet waar. Lien, eerlijk, zo'n gat zeg. Ik heb geen geld van het lachen zo stiek als ik was. Ja, ja zeg. Zo lekker als een mandje. Die konden meteen haven toe gaan jakkeren. En ze waren nog niet halverwege. Ze waren er niet halverwege. of ze hadden nog maar zo'n randje boven water, zeg. Die stonden meteen tot hun midden in de teil. De kuipchef. Jawel, ja, hetzelfde, Paul. Net als Bun en Kaar. Kaar en Bun. Twee aardige jongens. Mag door elkaar gebruikt worden, of niet soms. En schelden die jongens, zeg, met die lefpetten. En ik maar ho-jo roepen. Ga lachen, hoor. In dat doodweer. Ja, maar hebt u dan niet gezien wie dat waren, chef? Jawel, ik wel, hoor. Dat nu een soort. Dat heb je ook op de weg, hè? Die heren die zo nodig met een vals race-nummer op hun kar moeten bravoeren. Nou, die heb ik met me in mijn Amerikaan ook binnen de vijf kilometer te pakken, hoor. En dan gaan ze ook even gillend de berm in, hoor. Laat dat maar aan mij over. Gaan jullie maar even zwemmen, jongens? Ha, ha! Oh, ontzettend, zeg. En hebben jullie die haven ook nog heel huis bereikt? Wel, nee. Wij voeren de andere kant op. Voor de wind zien te blijven, dat was Paul geloof ik niet mee eens. Hè? Paul, wat riep jij er ook alles maar? Gijpen en laveren, Chef. <laughs> dat is eerlijk, Paul. Koot er wel maar weer. Slijpen en graveren! Slijpen en graveren! De zeilende scharen sliep. Slijpen en graveren, Laaveren, chef. U ja. moest la -veren. U begrijpt het niet, chef. Tegen de wind inzeilen, bedoel ik. En dan steeds overstag gaan. Oh, dat? De giek. Ja, dat, dat. nee. Nee, daar bedank ik voor, hoor. Dat had ik al bij windstilte geleerd. Heb ik één keer die balk tegen mijn hersens gehad. Nee, laat mij maar met de wind in de rug varen. Maar waar kwamen jullie dan terecht? Stom toevallig, het kwestie van navigeren, pol. Navigeren? Man, jij zag ineens meer wat. Jij zit al lang met die natte klep voor je doorweekte de de ogen. Nee, dat was wel even het faillissement van de vishandel, hoor. Hey, Lien, stel je even voor, wij daveren dus met die orkaan in de rug... in dat kreunende wrak naar het eind van die plas, hè, naar nee. die oever toe. Ja. Ik denk, nou, we slaan drie meter die dijk in. <lacht> en laat daar nou net een boeren slootje wezen van een meter of twee... kaarsrecht die polder in en wij komen precies in dat gaatje terecht. Ja. Wij. En ja, wij stuiven ja, daar ja, met die ja. razende pieren m'n gochel een kilometer of wat onder donder en bliksem tussen de koeien door. Ik durf er niet eens meer te kijken en opeens rang. Als een muur. Geen centimeter water eronder meer. Aan twee kanten in het gras geklemd. Die krijg je daar nooit meer vandaan. En al die mensen natuurlijk meteen hun huizen uit. Huizen? Ja, zo'n nieuwbouwwijk aan de rand van het dorp, hè. Van die, van die, van die, van die, van die, van die flatblokken met ruimtevrees, weet je wel. Nou ja, zeg, voor de eerste les niet. En oh, Rinderman. Tijd voor Rinderman. Een vriendendalende? Ik heb morgen. Mijn compagnon Rinderman, onbenullige man eigenlijk. Oh, dag schat. Ja, die is er. Ja, of die er is. Hij zo raar opkijkt als hij zonder moest. Ja, hier komt hij, lieveling. Blind, liefde is blind, dank je. Biels hier. Ja, meneer Rinderman. Leuk dat u even. Waar? Wie heeft wat ontdekt, zegt u, meneer Rinderman? De Rijkspolitie heeft ontdekt dat de vishandel op de naam van onze zaak staat, zegt u, meneer man. Ja, daar was ik al bang voor, chef. Oh, meneer man, daar was Paul ook al bang voor. Waarom was je daar bang voor, Paul? Nou, dat waren ze, chef. De RP4 die u geramd heeft, chef. Die wat? kwamen ons in dat noodweer bijstaan, begrijpt u wel? Nee, ja, nee, wat zegt u, meneer Rennebach? Ik, ik, u vraagt uitleg, natuurlijk, kijk. Die wil ik graag geven, meneer Want Kijk, het was namelijk zo dat ik in de alteratie iets heb laten vieren, begrijpt u wel? Met dinges. ik bedoel, u weet dat? Even, even <tonsmuchten> <tos> een van mijn lichaam stelen, de vishandel. Dus <tos>